Mark Visser met het NOS-journaal. Het herstel van de Nederlandse economie zet door. Het Centraal Planbureau verwacht voor dit jaar een groei van 2%. Volgend jaar 2,1%. De cijfers betekenen meer economische groei, meer bestedingen van consumenten, meer investeringen door bedrijven en minder werklozen, minder tekort en minder schuld. De werkloosheid daalt van 7% dit jaar naar 6,7% volgend jaar. De prognoses van het CPB zijn de basis voor de begroting van volgend jaar. In Maleisië is een Nederlander opgepakt omdat hij samen met andere toeristen naakt op de berg Kinabalu zou hebben gestaan. De man van 23 meldde zich bij de politie nadat een Britse toeriste door Maleisische agenten was opgepakt. Een paar dagen nadat de toeristen uit de kleren waren gegaan was er een aardbeving op de berg. Daarbij kwamen 18 mensen om. Volgens de autoriteiten hebben de toeristen met hun naaktactie de goden ontstemd.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 Als datum wordt het vaakst 16 december genoemd, meldt de BBC. Het weer. Vandaag zonnig met af en toe wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 18 graden op de Wadden en 22 in het zuiden. Morgen eerst zon en later wat stapelwolken. Dan wordt het 22 tot 26 graden. Vrijdag kan het 30 graden worden met later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Alleen van mij C.F.M.